Laten wij met elkaar bidden. Heer onze God. U zeggen wij als gemeente hier vergaderd in uw huis en thuis meeluisterend. Hartelijk dank dat wij op deze prachtige dag de eerste dag van de week mogen samenkomen. Prachtige dag, heren. Wij weten ook hoe het de afgelopen week is geweest. getuigen van, op afstand, maar ook dichtbij van de, van de waterstromen... die met pakken tegelijk uit de hemel neerdaalden. En als dat gebeurt, heren, en wij maken dat mee, dan... Ja, dan, dan worden we er zo bij bepaald dat u die grote en die machtige God zijt. En wij klein en nietig, want waar zijn en blijven wij dan als het zou blijven regenen? Maar heren, dat is, dat is opgehouden ook naar uw belofte. Dat u het nooit meer zou, zo zou doen zoals in de dagen van Noach. Getuige ervan geweest van waterstromen. En we hebben er nou ook zojuist van gezongen. Maar dat was een andere stroom. Een stroom van ongerechtigheden die de overhand op ons had. Ja, heren, wij zeggen en beleiden dat u als gemeente het was de afgelopen week weer raak. dat wij niet zijn geweest die wij moesten zijn. En daarom, voordat wij deze eredienst vervolgen... beleiden wij met het aangezicht geslagen op de Heer Jezus Christus onze schuld en zonde. Want van Hem staat geschreven in de Heilige Schrift... dat onze ongerechtigheden... Op hem zijn neergedaald. En daar pleiten wij op. Toen was het raak. Wat een stromen. Troffen uw enig lief kind om onze schuld te vergeven. Here? o God, doe er ons in delen met onze kinderen dat we u onder ogen komen door hem. En heren, dan bidden we ook vanmorgen... of u dan voor ons de schriften wil openen in uw genade en in uw trouw. Ons daarmee omringen. Ja, heren, dan zijn wij naar de kerk gekomen. Niet om naar een voorstelling te kijken. Maar kerk is altijd nog wat des heren is dan worden wij ook gedaagd voor uw rechterstoel door middel van de prediking. O God, doe dat in onze tijd ook beseffen. Dat u aan de ene kant een heilige God bent. Ook zo rechtvaardig, maar in de Heere Jezus zo ontfermend. Als de preek dan mag uitgesproken worden door uw dienaar. En beluisterd mag worden door uw heilige gemeente. Geef dan alles wat daarbij nodig is. Gericht en genade. Sprekend met twee woorden. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Geef wat wij nodig hebben om het ook te verstaan. Voor het eerst. Of misschien na lange tijd weer. Raak ons aan. Met uw liefde en genade. Heren, en zo leggen wij ook alles... voor u neer wat wij hebben... meegenomen. Aan... aan verbijstering misschien. Maar ook aan blijdschap. Aan vreugde. En aan verdriet. Dingen... waar we tegen u dank u wel voor zeggen. Maar ook dingen... Waar we helemaal geen dank u wel voor kunnen zeggen. Dat alles leggen wij voor u neer. Met het gebed erbij. Neem het van ons af. Of wees erin. In aanvechting, in strijd. In beproeving. Als er ziekte is. Als er ernstige ziekte is. Gedenk heren onze zieken. Er zijn er nogal wat in de gemeente. Doe ze het ervaren dat u van, van hen en allen die in liefde om hen heen staan afweten. Gedenk onze oude vandaag. Gedenk ook onze jongeren. Gedenk ook de vaders en moeders die voor de taak staan om de kinderen op te voeden. In de vrezen van uw naam. Geef wat daarvoor nodig is. Ook, ook bouwstenen vandaag in de prediking van het woord. Heren, wij danken u met mevrouw Buskus... die vorige week uit het ziekenhuis is ontslagen. Als nu weer een week thuis mag zijn... wil haar zegenen naar lichaam, maar ook gedenken naar haar ziel. Heren, wij bidden voor de voortgang van het werk binnen uw koninkrijk hier in Hasselt... Maar ook ver, ver daarbuiten. Op de manier dat het Evangelie wordt verkondigd, maar ook als er hand- en spandiensten worden verleend aan de naaste, wil uw koninkrijk genadig uitbreiden. Mensen ontroven aan de macht van de Satan en brengen onder een andere meester de Heer Jezus Christus. Raak uw dienaar aan. Die vanmorgen de stem van u mag vertolken. Geef daarbij vrij en blijmoedigheid. En de liefde Gods. Die alle verstand de boven gaat. Dat die ons hart zal beroeren. Steeds weer opnieuw. Leid ons door de geest. Verhoor ons o God. Om Jezus wil. Amen.